10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Zometeen is het slim om alle schulden van de Europese landen op één hoop te gooien. In het ochtendhumeur van Gunn Jerli. Dat allemaal in het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Maar nu eerst het nos journaal met Jan van der Putten.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 Volgens minister Dijsselbloem van Financiën hebben de obligatiehouders geen recht op een vergoeding. Ze wisten dat ze een verhoogd risico liepen. In ruil kregen ze jarenlang een hogere rente, zegt Dijsselbloem.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 President Morales van Bolivia dreigt met sluiting van de Amerikaanse ambassade in zijn land. Morales deed dat tijdens overleg met Zuid-Amerikaanse leiders. Deze week moest het presidentiële toestel van Morales uitwijken naar Oostenrijk... omdat Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk hun luchtruim gesloten hielden. De landen waren volgens Bolivia bang dat klokkenluider Edward Snowden in het vliegtuig zat. De Zuid-Amerikaanse landen denken dat de Verenigde Staten druk op Europa hebben uitgeoefend om het luchtruim te sluiten. Een Amerikaan van 29 heeft zijn eigen wereldrecord hotdog eten aangescherpt. Joey Chestnut had gisteren op Coney Island bij New York 69 broodjes hotdog in 10 minuten. De nummer 2 had slechts 51 broodjes. De wereldrecordhouder had er vooraf vertrouwen in dat hij het wereldrecord zou verbreken. En hij realiseerde zich op het eind pas dat het was gelukt. Ik had nooit gehoord. Ik wou dat ik wist. Na de eerste minuut wist ik dat mijn voor me uh it took a little bit of time to know that I was gonna break the record. Minute 4 I, I had a chance. And Minute 9 it was, uh, I, I knew I just had to keep my pace a little bit in my mouth in kan nog praten. Het was de zevende keer dat Chestnut de competitie op zijn naam schreef. Dat het weer nog, eerst bewolkt, vanmiddag zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. En in het weekend zonnig en droog, het wordt 20 tot 26 graden. En er is geen verkeersinformatie, dus wij gaan gewoon gelijk verder. Om kosten te besparen gaat Nederland samen met andere landen... in één ambassadegebouw zitten. Zometeen bij de KRO, blijf luisteren. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad.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 Wees hier. Tussen 1 en 6 juli gaan we dubbellaag SOAP aanbrengen. Op de A28 richting Amersfoort tussen Maren en Hoevenlaken En van 8 tot en met 13 juli richting Utrecht. Dit uh, fluisterasfalt geeft minder geluidsoverlast. De A28 is dan s'nachts afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Pst, ga ook deze zomer goed voorbereid op weg. Kijk op vananebeter.nl of download de app. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Kurperzoek Komen er euro-obligaties? Radiomaker Peter van Brugge neemt na 35 jaar afscheid van de radio... Om kosten te besparen gaat Nederland samen met andere landen in één ambassadegebouw zitten. En we gaan in ieder geval nu in Buenos Aires, in Mexico en in Caracas samen met de Belgen. Dat wil zeggen de Belgen trekken bij ons erin. En het ochtendumeur van Neil Gunjerli. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Een groep van twaalf experts gaat in opdracht van voorzitter Barroso van de Europese Commissie onderzoek doen naar het invoeren van de euro-obligatie. Een van die experts is de Amsterdamse hoogleraar economie en oud-directeur van de Nederlandse Bank, Lex Hoogtuin. Meneer Hoogtuin, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam meneer Barroso bij u uit? Dat weet ik zelf niet, uh, niet precies. Uh, ik heb met meneer Barroso zelf er ook niet over gesproken. Ik ben. Uh... Ja, ik denk vorige week was dat. Ergens midden de week werd ik gebeld door Olly Reen, de vicepresident van de Europese Commissie. En die, ja, die vertelde mij dat die groep er kwam uh, en vroeg mij: Ja, die euro. Obligaties. Dat is uh, zeg maar het verbreden van de gewone staatsobligatie. Dus niet meer per land, maar gewoon alle landen bij elkaar, één grote hoop schuld en dan obligaties uit. Ja, dat, dat is het idee. Nu moet ieder land zijn eigen schuld inderdaad financieren door zelf uh, obligaties uit uh, te geven. Euroobligaties zijn dat je een deel van de schuld, want het hoeft niet alles te, alles te zijn, dat je een deel van die schuld uh, gezamenlijk uh, uitgeeft, gezamenlijk financiert en dan ook gezamenlijk één rente daarop uh, betaalt. Dat was lang onbespreekbaar. Ja, eigenlijk ligt het nog steeds ligt het heel erg uh, moeilijk. Want wij zijn een studiegroep uh, en uiteindelijk is de beslissing of je het al of niet doet is, uh, een politieke. En uh, bijvoorbeeld landen als Duitsland en ook Nederland zijn er nog steeds uh, heel erg tegen. Maar in ieder geval mag er nu uh, wat verder over nagedacht worden. En dat is uh, wel winst, denk ik. Wat is het belangrijkste argument tegen? Duitsland, Belang Nederland? Het belangrijkste argument tegen is dat je uh, die schuld gezamenlijk uit. Dus dat betekent ook dat je gezamenlijk het risico draagt dat een van die landen het uh, niet afbetaalt. Dus wij wij staan in, als ik het even vanuit Nederlands perspectief mag zeggen, voor schuld die Italië uitgeeft, die Spanje uitgeeft. Maar dat doen we toch? Dat is nu ook al. Dat is het punt. Waar vergelijk je het mee? Want ik vind dus inderdaad dat bezwaar is een reëel punt. Daar moet je zeker aandacht aan besteden. Alleen je moet je realiseren dat we dat op dit moment via een achterdeur eigenlijk een beetje, via de ECB doen we dat ook. Is dit veiliger? Zou een euro-obligatie veiliger kunnen zijn? Omdat het wat duidelijker aan de voorkant is? Nou, ik vind dat de, de, een van de voordelen daarvan is inderdaad dat je het transparanter doet. Dat is ook democratisch uh, veel beter te, uh, te, te verdedigen. En je kunt het koppelen aan programma's om ook gewoon overheidsfinanciën op orde te brengen. En schulden uiteindelijk uh, terug, te, terug te brengen. En het andere grote uh, voordeel daarvan is dat je uh, inderdaad marktspeculatie tegen individuele landen... Ja, daar ben je, dan, uh, ben je dan van af. En die, die marktspeculatie, ja, die heeft weer steeds het risico... dat het zich verder verspreidt. Marktspeculatie en dan die wil zeggen, hoe krijgen we een landfailliet? Nou, niet zozeer hoe krijgen we een landfailliet... want dan, dat, dat geeft een beetje aan van dat mensen het heel bewust, uh, bewust doen. Dat is niet eens altijd het nou geval. Ja, maar Speculant bijvoorbeeld... kan voordeel hebben bij... Ja, uh, maar bijvoorbeeld uh, heel actueel. Uh, Portugal is een, uh, heeft politiek uh, problemen. Zijn twee ministers afgetreden. Ja, dan worden mensen toch wat zenuwachtig. En dan gaan ze die Portugese obligaties uh, verkopen. Nou, dan loopt die rente in Portugal op. Dat kan betekenen dat mensen weer zenuwachtig worden over uh, Spanje en Italië. En zo kan het zich uh, verspreiden. En daar ben je van af uh, als je euro-obligaties hebt. Het is verleidelijk voor de Zuid-Europese landen... om voor zijn gemak maar even in het zuiden te plaatsen... die het uh, minder goed doen... Uh, om hier heel erg voor te zijn. Want ja, je hoeft eigenlijk uh, je geen zorgen meer te maken. Nou, als dat het bij jou slecht gaat, of je hebt een politieke crisis... of je voert bezuinigingen niet zo stringend door... Ja, het dat wordt is eigenlijk gedekt. hetzelfde risico uh, waar we het net over hadden in andere woorden. Het risico is dat als landen zich makkelijk kunnen blijven financieren... tegen relatief lage kosten, dat ze niet bang hoeven te zijn dat die kosten oplopen, dat ze achterover gaan leunen. Dus wat je moet doen, is die euro-obligaties koppelen... Aan programma's om ook gewoon te zorgen dat er wel maatregelen worden genomen. En uh, ervoor te zorgen dat als landen die maatregelen niet nemen... Ja, dat ze dan op de een of andere manier ook geen beroep meer op die obligaties mogen, mogen doen. Waarom zou het voor mij als koper van een obligatie aantrekkelijker zijn... wellicht in de toekomst om een euro... Obligatie te kopen in plaats van een staatsobligatie? Uh, uh, ja, nou, die onzekerheid voor de koper uh, is natuurlijk ook minder. Die hoeft minder uh, zich zorgen te maken over de vraag van... oh jee, wat zal er straks uh, gebeuren in uh, land X, Y uh, of Z? Uh, en het andere grote voordeel is dat je... maar dat is een bijproduct, maar, maar niet onbelangrijk voor de belegger... dat je één grote obligatie, homogene obligatiemarkt uh, creëert... die veel meer liquide is, die veel beter uh, verhandelbaar is. Maar minder gaat. kans op winst, of een uh, hoge winst. Als je niet meer een 8% rente opeens uh, dat, krijgen. dat is waar. Die hogere rendementen zijn vaak gekoppeld aan hoger, uh, aan hoger risico. Uh, dat, dat, is, dat is waar. Dat moet je dan ergens anders zoeken als je daarna op uh, zoek bent. Dus eigenlijk wordt het weer net zoals vroeger... dat een staatsobligatie de meest veilige vorm is van, uh, van beleggen. In dit geval dan een euro-obligatie. Da, da, daar zouden we sowieso naar moeten, uh, moeten streven. Dat, dat, dat je kunt vert, erop kunt vertrouwen dat een overheid die uh, schuld uitgeeft... dat die ook terugbetaalt. En dat daardoor inderdaad de veiligste, de veiligste belegging is die je kunt hebben. Hoe werkt dat? U bent Nederlander. Nou, u meldde net al dat Nederland niet echt heel erg voor die invoering van euro-obligaties is. Praat u dan met uh, Mark Rutte ook nog over zo'n benoeming? En moet u dan uh, het Nederlandse standpunt vertegenwoordigen? Of mag u helemaal zelf individueel denken als expert? Uh, het eerste antwoord: ik, ik heb hier niet met uh, een ene Haagse politicus over gesproken. Het is gegaan zoals ik er straks uh, zei. Ik ben vanuit uh, Brussel. Brussel uh, benadert. Um, ik vertegenwoordig daar niet Nederland in. Die uh, groep het is een groep van experts die ja, ook op technisch niveau economische aspecten bekijkt, juridische aspecten uh, bekijkt. Dus uh, Nationaliteit ik, ik, speelt geen enkele rol daarin. Nee, dan. in ieder geval voor mij niet. Ik probeer daar uh, objectief naar te kijken. Ik ben me bewust van alle nadelen, maar ik zie ook, uh, ook voordelen. En, uh, nou, ik vind het zeer interessant om dat nog eens verder uit te diepen. Maar ik ben wel benieuwd wat, waar u dan zelf staat inderdaad. Nou, ik uh, zelf. Uh, ik ga de discussie in met een uh, hele sympathieke houding... ten, ten opzichte van uh, een van de varianten van euro-obligaties. Want er zijn een heleboel varianten, uh, Maak denkbaar. Maak het maar ingewikkeld. <laughs> Ik zal het niet zo ingewikkeld maken. Maar een van die varianten is een variant die in Duitsland uh, is voorgesteld... door de, de adviseurs van de Duitse regering. Dus niet door de Duitse regering omarmd. Uh, in tegendeel, zou ik zeggen. Maar in Duitsland voorgesteld dat het heet uh, een zogenaamd schuldaflossingsfonds En daar, ja, daar heb ik... In het verleden iets meer in verdiept. En daar ben ik eigenlijk. Uh, ja, uh, daar sta ik sympathiek tegenover. Hoe, hoe zou dat werken? Dat schuldaflossingsfonds dat, uh, haakt aan bij de uh, regels die we in het Verdrag van Maastricht hebben. Die zeggen dat de schuld van een land niet groter mag zijn dan 60% van het nationale inkomen. Eigenlijk moeten we nu euro-obligaties of niet, moeten we allemaal weer terug... naar die 60 procent. Uh, 60%. Dat zullen hele langjarige processen overigens zijn. Er uh, zijn maar 20, 30 jaar uh, voor nodig. Wat nou dat schuldaflossingsfonds zegt... dat landen die boven de 60 procent zitten... bijvoorbeeld Nederland ook... Uh, en Duitsland ook overigens... die landen die moeten af en toe ook schuld herfinancieren. Zolang ze boven de 60 procent zitten... doen ze dat niet door zelf obligaties uit te geven... maar herfinancieren ze zich via een uh, schuldaflossingsfonds. En dat fonds zelf geeft euro-obligaties dus, uit. Ja. Dus eigenlijk is het zo, tot 60% van je staatsschuld, daar mag je nog zelf uh, obligaties voor ja. uitgeven. Ja. Maar iedere procent daarboven, dat moet dan via dat fonds, en dat zijn dan een soort euro-obligaties. Uh, en dat fonds geeft euro- obligaties om dat te financieren. De, de, de, dus die gaat er tussen het land en de, en de kapitaalmarkt zitten. En de bedoeling is, want het heet de schuldaflossingsfonds, dat dat fonds in eerste instantie, zolang die schulden nog ver boven de 60% in het aantal landen groeit en groot is, want dat gaat echt om een heel fors uh, fonds waar je het dan over hebt. Dat zit zomaar tussen de 2,5 en 3 triljoen, dus 2500 en 3000 miljard. Maar dat dan in de loop van de tijd, als de landen die schulden terugbrengen... ook steeds minder een beroep op dat fonds moeten doen. Zodat in het ideale plaatje, als alles goed loopt... je na een jaar of 25 dat fonds helemaal leeg is... en je dus ook geen euro-obligaties meer hoeft uit te geven. Maar Nederland zal er niet zoveel aan hebben... met dan nog een wat beperktere staatsschuld dan heel veel andere landen. Nou, Nederland... Nederland daar, we het, daar moeten we het dan nog steeds zelf met onze eigen staatsobligaties doen. Nederland moet deel. die 60%, die 60 procent moet Nederland zelf eh, financieren. Maar Nederland zit nu zo rond de 75%. Procent. Dat betekent, als je dit zou gaan doen... dat Nederland 15% procent van ons nationale inkomen... Eh, dat is toch, heb je toch over, eh, goed rekenen, 90 miljard euro moet gaan financieren. Je fin moet kunnen hoofdtrekken. Ja, <laughs> je ja, ja, moet gaan financieren via dat fonds. Ja, wanneer moet dit advies uh, afgerond zijn? Want uh, uh, soms, gevraagd, met z'n twaalf. Ja, uh, maart volgend jaar. Maart volgend jaar. Ja. En bent u bang dat dat dan gelijk in een bureau verdwijnt, Of is u gegarandeerd door meneer Rijn van... nee, daar gaan we echt... Uh... Mee aan de slag die garanties zijn niet gegeven, die kunnen ook niet uh, worden gegeven. En zoals gezegd, ik maak me geen enkele illusie... dat uh, landen nu ineens heel erg uh, voor zijn die er eerst die tegen, uh, er er tegen waren. Dus uh, de kans dat het uh, niet onmiddellijk, laat ik het heel voorzichtig zeggen... tot uh, uitvoering van euro-ligaties gaat leiden, die is er natuurlijk. Veel naar Brussel, het komend jaar. Neem dat, ik dat zit er wel in, ja. ja. Dank u wel, Lex Hoogtuin, hoogleraar economie inmiddels... en oud-directeur van de Nederlandse Bank...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 Niet alleen de Nederlandse diplomatieke dienst moet het met minder doen... ook bij de Belgen wordt er bezuinigd. Hoewel het zojuist geopende nieuwe pand van de Belgische ambassade... anders doet vermoeden. Verslaggever Martijn Gimmius ging er op bezoek. Goedemorgen, ik kom voor een nieuw paspoort. Ik mag even plaatsnemen. Ja? Ja, als u uw naam hoort, krijgt u ook meteen te horen welk loketje. Oké, okay, dankjewel. Nieuwe paspoorten die moeten ook geregeld worden op de Belgische ambassade. Frank Geerkens, de ambassadeur. We staan in de ambassade... Spiksplinternieuw. Ja, ja uh, we zijn hier een week uh, geleden ingetrokken. Uh, wij moeten bezuinigen bij Buitenlandse Zaken. Kon het er in uh, België nog vanaf een uh, nieuwe ambassade... Uh, de nieuwe ambassade is ook een, een budgettair verantwoorde uh, aankoop geweest. En budgetair was het interessanter in Den Haag. Ja, de vastgoedprijzen zijn hier wat laag geworden. En we zaten aan een heel duur huurcontract. Dus budgettair was dit uh, de beste operatie. Dus niet alleen uh, functioneel, maar ook budgettair was het een, een goede zaak. Ja. De ambassade is niet het enige stukje Belgisch grondgebied uh, hier in Den Haag. Er is ook nog een residentie. Daar woont u. Gaan we te voet of gaan we met de auto? Voor mij is te voet fijn. Ja? Maar ze rijden je liever met de auto. Uh, ja, verplaatsen. wat, u, wat u doet hoor. <laughs> er is ook wel een, de moderne diplomaat verplaatst zich per voet in plaats per auto. Ja, natuurlijk, het is mooi weer. Uh, ja, ik ga graag te voet uh, als het mooi weer is. En uh, dat is uh, niet elke dag, dus laten we ervan profiteren. Het is natuurlijk ook een mooie bezuiniging. Uh, wordt er bij de Belgische diplomatieke dienst veel bezuinigd? Nu. Uh, ja, uh, Belgische diplomatieke dienst bezuinigt zoals andere openbare diensten uh, en, en ministeries in België. Dus wij vallen onder dezelfde uh, bezuinigingsregels. Uh, Hier oversteken, ja. Uh, dus wij doen die operatie ook. Uh, alleen, uh, we moeten niet bovenop de normale ministeriële... Uh, apparaatbezuinigingen, daar hebben we geen extra bezuinigingen bovenop ge gekregen... voor ons postennetwerk. Dus uh, wat dat betreft... Uh, uh, doen we voort, uh, maar moeten we ons natuurlijk ook wel aanpassen. Waar moeten we heen? Uh, ja, nu lopen we tussen het Tribunaal en het World Forum. En dan komen we meteen op die mooie laan waar al de vlaggen staan. En dan even naar links en dan zitten we, dan zitten we thuis. Een van de nieuwe manieren hoe Nederlandse diplomaten naar buiten moeten treden... is vooral ook via sociale media. Uh, Twitter, Facebook. Hoe zit dat bij de Belgen? Uh, we doen dat uh, op dit moment uh, minder dan Nederland. Uh, de Nederlandse diplomatie uh, is daar uh, al eerder mee bezig. Op grotere schaal ook. Maar ook de Belgische diplomatie uh, uh, is de knop aan het omdraaien. En zullen ook... Uh, diplomaten in het buitenland gebruik gaan maken van Facebook, Twitter. Ja, Heeft u de knop omgezet? Uh, ik heb nu eerst de, de nieuwe ambassade uh, geïnstalleerd. En de volgende stap is dat we sociale media ook gaan activeren. Dit is hem, hè? De residentie. Dat is hem helemaal, met de vlag vooraan. En de mooie façade. De klimop erop, mooie tuinderrand. Het is echt een heel groot statig pand. Ja, ja, we willen hier vertegenwoordigd zijn... In, uh, in verhouding tot het belang van onze relaties. En uh, buurland Nederland is voor, voor België... Uh, er zijn misschien landen die even belangrijk zijn... maar er zijn niet veel landen die belangrijker zijn dan, dan Nederland. De Belgische en Nederlandse diplomatie onderhouden goede relaties. Dat blijkt niet alleen uit de grote statige residentie van de Belgen in Den Haag... maar ook uit andere zaken. Bijvoorbeeld doordat Nederland op een aantal plekken in de wereld... samen met de Belgen in één ambassade zit. Zo vertelt René jones Bos, de secretaris-generaal bij Buitenlandse Zaken. Ja, we zijn heel intensief op zoek naar manieren om samen met andere uh, kantoor te betrekken. Uh, dat doen we met de Belgen. Nou, we hebben ons hele bestand doorgenomen. Waar hebben jullie ruimte, waar hebben wij ruimte, waar lopen onze contracten af? Waar lopen jullie contracten af? En we gaan in ieder geval nu in Buenos Aires, in Mexico en in uh, Caracas, samen met de Belgen. Dat we zeggen de Belgen trekken bij ons erin. Uh, nou, dat betekent dat, uh, dat we allemaal een beetje indikken... Uh, maar dat onze huurkosten naar beneden gaan. In Kinshasa is het omgekeerd. Daar gaan wij bij de Belgen erin. Uh, en, he, zo, zo probeer je synergie te halen en de kosten te besparen. De diplomatieke dienst maakt zich ondanks en misschien wel dankzij de bezuinigingen... op voor een nieuwe toekomst in een veranderende wereld. Door samenwerking en het gebruik van social media. Hoewel sommige zaken, ook bij de Belgen voorlopig niet zullen veranderen. Zo is te horen als de Belgische ambassadeur vertelt over het jaarlijkse tuinfeest... op 21 juli bij zijn residentie. En uiteraard uh, hoort op een Belgische ambassade uh, hoort de lekkernijen uit België. Uh, dus uh, bier uit België zal hier dus uh, rijkelijk kunnen vloeien. En, en andere chocolade en zo, dat hoort er natuurlijk bij op een nationale... Visa, geloof ik doe het niet alleen op het nationale feestdag, maar eigenlijk wel bij elke gelegenheid. Gelukkig, niet alles verandert onder diplomaten. Verslaggever Martijn Gimmius op bezoek bij de Belgische diplomaten in Den Haag. Volgende week in de Goedemorgen Nederland. Biodiversiteit. Biodiversiteit. Biodiversiteit. De verscheidenheid van levensvormen op aarde. Ja, soortenrijkdom. rijkdom. Al decennia lang neemt die verscheidenheid af.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 Zometeen radiomaker Peter van Brugge neemt na 35 jaar afscheid van de KRO Radio. Maar nu eerst de van Nieuwkun Jerli. Ik verdwaal. Ik verdwaal in mijn eigen huis. Ik verdwaal wanneer ik op straat loop. Ik verdwaal in de supermarkt. Ik verdwaal in het theater. Zelfs in mijn auto met een navigatiesysteem en al weet ik te verdwalen. Ja, ik verdwaal. Ik verdwaal in gevoel. Ik verdwaal in gedachten. Ik verdwaal in dromen. Maar bovenal verdwaal ik in de realiteit. Ik verdwaal als ik mijn ene been naar voren zet om een stap te maken... en het andere been weigert om te volgen. Ik raak verdwaald wanneer ik stilsta bij de vraag... welke been de volger en welk de leider is. Ik verdwaal als ik me realiseer dat niemand zo rijk is dat hij zonder liefde kan... en niemand zo arm dat hij geen liefde kan geven. En dan verdwaal ik des te meer wanneer ik zie dat men bang is... om überhaupt elkaar lief te hebben in elkaars verschil. Ja, dan verdwaal ik uitbundig. Ik verdwaal wanneer ik niets begrijp van grenzen... maar veel meer verdwaal ik als ik besef dat grenzen ook iets moois hebben. Onbeperkte vrijheid doet je toch nog meer verdwalen. Ik verdwaal in alledaagse dingen. Wanneer ik Ziggo bel en ze mij vertellen... dat ze mij binnen vijf tot acht dagen bellen om een afspraak te maken. Ik verdwaal helemaal als ik voorstel om dat nu te doen... want ik heb ze immers aan de lijn. En het antwoord zorgt ervoor dat ik nooit meer op het goede pad kom. Want ze moeten eerst plannen om mij te bellen om te plannen om te komen ja, dan ben je toch met je gezond verstand tomweg verdwaald. Ik verdwaal als ik me erin verdiep hoe het met de asielzoekers gaat... en te meer wanneer ik politici zie dwalen... die ook niet meer weten hoe ermee om te gaan. Ik verdwaal wanneer ik de media als een klaarkomend object zie... waarbij het alleen nog om sensatie gaat en niet meer om de essentie. Ik verdwaal als ik me afvraag waarom slachtoffers en daders... tegenwoordig naar hun geloof worden belicht... en niet meer als man of vrouw of kind met een naam. Ik verdwaal in onze zorg en in ons onderwijs. Nee, dan ben ik niet alleen verdwaald, maar ook behoorlijk in de war. En nu ik het allemaal op een rijtje zet... besef ik dat ik na al mijn verdwalen ergens ben aangekomen. Namelijk in de realiteit. Dat ik in de war ben van al het verdwalen. Maar goed, het toegeven van een probleem is al 50% van de oplossing, zeggen ze. Dus waar maak ik me druk om? Ik denk dat ik maar eens met vakantie ga. Zei Nieuw Gunjerli maandag het ochtendtubeur van Hans Beum. Ella, Ella, Ella, heeft het. En dan gaat het over Ella Fitzgerald. Frans Gal zong het in 1988. Radiomaker Peter van Brugge neemt na 35 jaar afscheid van de KRO. Van Brugge werd bekend met het programma Het Weeshuis van de Hits. De eerste aflevering werd uitgezonden op 7 oktober 1981... op toen nog Hilversum 3. Het fictieve weesjongetje Morrison was een belangrijke schakel in het programma. In mijn 35 jarige Karo heb ik twee radioacties mogen meemaken... die geheel uit de hand liepen. De Ik ben woedend actie, waarbij de Breakfast Club... 1,2 miljoen briefkaarten naar Duitsland kon brengen. En de ledenwerfactie voor het radioprogramma Weeshuis van de Hits... waarbij in korte tijd duizenden luisteraars... zich spontaan aanmelden om lid te worden. Niet van een omroep, maar van een radioprogramma. 035... 284? 777. Toegegeven, Morrison wierf met werven. En het moet de Karo even zwaar te moeten zijn geweest. Toen de omroep vele duizenden leden verloor. in een jaar dat een van haar radioprogramma's. een winst van 25.000 tientjes leden bij kon boeken. Geef je onze kans dan. Moet je doen hoor. Dan mee dan even op. Dan. Er is in de oude statige directiekamer aan de Emmastraat zwaar overwogen... of die vaten niet met elkaar konden communiceren. Maar dat kon natuurlijk niet. Dan was het verhaal van de Hilversumse David en Goliath in één klap teniet gedaan. Oh, no, even. Tijdens de uitzendingen van het Weeshuis op woensdagmiddag... zat er naast de studio een team van tien telefonisten. En het was een feest om te zien hoe na een ontroerende bijdrage van Morrison... al die dames tegelijkertijd de opnamen en nieuwe leden konden noteren. Soms vele honderden op één middag. Als kan niet om Om de tuin van het geluk staat een schutting die zo laag is... dat alleen kinderen eroverheen kunnen kijken. Dat was het credo van de jongste radiomedewerker die Hilversum kende. Morrison van Vijf. In mijn eigen studio zei ik hem zijn teksten voor... en steeds weer ontroerde me diep om te horen hoe hij sommige woorden kon nazeggen... met een onbevangenheid en puurheid die ik zelf al lang verloren was. Als je mij hoort ben je nooit alleen. Logisch. Hij proefde veel woorden voor het eerst. En zo klonken ze ook. 25.000 leden. Een van die enthousiaste luisteraars heette Bart de Graaf... En die zou jaren later zijn eigen kleine omroepje oprichten, BNN. Het weeshuis van de hits heeft nog een tijd lang een eigen gids gehad. Maar toen ook alle andere omroepen daarmee kwamen, zijn we ermee gestopt. En ben ik weer gaan doen wat ik het liefste doe, radiomaat. Zou je mij even doen, bellen? Dan? Ja dan? Ach ja. Ik had nu de rechterhand van omroepdirecteur Morrison kunnen zijn.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 Goedemorgen Wouter, ik sta vandaag met de lijn 1 gelebus in Den Bosch. Want vanuit Den Bosch gaan we het hebben over frauderende ouderen. Volgens de Socia Sociale Verzekeringsbank schommelen ouderen met de regels omtrent samenwonen van de AOW. Ja, de vraag is schommelen de ouderen of hebben ze bij de SVB een onduidelijke definitie van samenwonen. U hoort het zo meteen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. En nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. De vereniging Eigen Huis zegt dat veel huiseigenaren zich in de steek gelaten voelen door hun bank als ze problemen hebben met betalen van de hypotheek. Er kwamen ruim 300 klachten binnen op het meldpunt betalingsproblemen. In de Amerikaanse stad Seattle heeft de politie een man van 21 gearresteerd bij de Universiteit van Washington. De verdachte zat in een gestolen pick-up truck. Het voertuig lag vol met wapens, kogelvrije vesten en ook explosieven. De woordvoerder van de universiteit zegt geen idee te hebben of die man soms van plan was een aanslag te plegen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Amper de helft van de Vlamingen heeft vertrouwen in Filip als koning. Dat blijkt uit een enquête van het Belgische RTL en VTM. Zijn vrouw, prinses Mathilde, scoort wel erg hoog. De walen in België zijn een stuk positiever. Een ruime meerderheid geeft Philippe het voordeel van de twijfel. En president Morales van Bolivia dreigt met sluiting... van de Amerikaanse ambassade in zijn land. Morales deed dat tijdens overleg met Zuid-Amerikaanse leiders. Aanleiding is het incident met het presidentiële vliegtuig... van Morales deze week in Europa... waar volgens veel Zuid-Amerikaanse landen de VS achter zat. En dat zijn de hoofdpunten. En nu op Radio 1, de NTR met Lijn 1. is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Orange. Goedemorgen, vanuit Den Bosch is dit Lijn 1. Sinds 1 januari dit jaar controleert de Sociale Verzekeringsbank... strenger op AOW-uitkeringen en zijn de boetes hoger in geval van fraude. Vooral samenwonende AOW'ers komen in de problemen. Zij moeten soms duizenden euro's terugbetalen... Plus boetes terwijl ze zelf beweren van de prins geen kwaad te weten. Ja, er is veel onduidelijkheid over wanneer je wel of niet officieel samenwoont. Dit zegt de ouderen ombudsman. En de organisatie roept de ouderen die wegens vermeend samenwonen gekort worden op hun AOW op massaal bezwaar te maken. Volgens de ombudsman handelt de SVB in strijd met de wet. En Aan de andere kant kun je stellen, strengere controles door SVB hebben de staatskas vorig jaar wel 17 miljoen euro opgeleverd. Is het terecht dat de overheid de ouderen zo scherp in de gaten houdt? Of zijn ze te hard voor de kwakkelende oudjes... die de bureaucratie van vandaag niet meer kunnen bijbenen? Wat vindt u? Laat het ons weten, bel 0800-1121. Twitter kan naar hashtag lijn1 en e-mailen kan natuurlijk ook lijn1.nl. En via onze website kunt u ook meekijken. Dit is Lijn 1. 14 Carling, nummer. in de zomere zon... Zeven dikke tranen op een bruidsjapon, vijftien zomersproetjes op een wal twee enorme zoenen op de gaal. En 36 liedjes waar ik veel van hou. En 24 rozen, 24 rozen. rozen voor jou. U hoorde Toon Hermans. En rozen. Ik weet niet of het rozen zijn, maar in ieder geval bloemen. Bloemen krijgt vandaag ook Martien van Bergen uit Kuik. En die bloemen, die krijgt hij van de jarige ouderenombudsman. Want Martien van Bergen werd afgelopen jaar het gezicht van de onduidelijke regels rondom samenwonen die gelden voor de AOW. Na een ziekenhuisopname riep hij de hulp in van een vriendin. Zij kwam voor hem zorgen. Ja, en nu moeten zowel Martien van Bergen als zijn vriendin allebei 7000 euro terugbetalen. En ze kregen een boete van 750 euro. Want volgens de regels van de SVB wonen ze samen. Ja, en aan de telefoon niet Martien van Bergen zelf... maar wel zijn verzorgster en vriendin Roselina van Auldbergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u kreeg een boete omdat u voor uw vriend Martien van Bergen zorgde. Ja, dat klopt. Ja. En wat zei de SVB precies? Want wat was, wat was hun redenatie? Waarom kreeg u de boete? Ik kreeg een uh, boete. En een uh, boete, of een terugwerkende kracht... Uh... Uh, bedrag moest ik uh, terugbetalen met terugwerkende kracht vanaf 2011, juni 2011 tot maart 2013 en plus de boete daarbij. En er uh, werd dus gezegd: wij woonden samen. Omdat ik dus hier bij meneer Van Bergen ben geweest in verband met zijn ziek zijn. Het is dus begonnen, meneer Van Bergen werd ziek en uh, van tevoren. Het was allemaal nog niet duidelijk wat er precies was. Hij belandde in het ziekenhuis. is 14 dagen in het ziekenhuis geweest, ruim. Daarna is hij thuis geweest. En dat heeft dus maanden en maanden geduurd. Want hij kon dus niet voor zichzelf zorgen. Ja. Er zijn hier hulpverleners geweest van de zorg. En die hebben meneer Van Bergen dus verzorgd. En ik heb dus uh, het nodige gedaan. Dus uh, de deuren openmaken. Uh, doktoren binnenlaten. Ik heb enkele keren 112 moeten bellen, want meneer Van Bergen mocht op doktersadvies absoluut niet alleen zijn. Dus u was veel en, bij en, hem? Wat zegt u? Dus u was heel veel bij hem in zijn huis? Ja, heel veel bij hem, want het was ook op doktersadvies. Er waren dus enkele momenten, als meneer Van Bergen alleen was geweest, dan had hij hier momenteel niet meer gezeten. Ja, dus het was heel fijn dat u er was. Ja, natuurlijk. En toen kwamen de mensen van de SVB voor de controle, de controle op ja, fraude. Hoe dat ging op? dat? Uh, er werd eerst een brief gestuurd, dat uh, mijn uh, adres dus was. Heb ik geschreven dus, en daar woon ik ook, in de Haamakerstraat 22, te Vennerij. Ja. En daarna er kwamen twee mensen, onverwacht, op bezoek. En uh, ze vroegen of ze binnen mochten komen. Meneer Van Bergen zegt, komt u maar binnen, wil u een kopje koffie? En uh, van tevoren zeg ik, doet u de jas maar uit en uh, hang hem daar maar aan de kapstok. Ja. En die ene meneer, die was al binnen. De andere meneer, die moest nog komen, maar ik dacht, dat duurt dat toch lang? En die meneer, die had ondertussen op een bloemstuk gekeken. Want meneer Van Bergen was enkele dagen van tevoren jarig geweest. Ja. En op dat bloemstuk, daar stond... aan uh, Martin en Rosalina Van Bergen. Aha. Nou, hieruit blijkt dus alsof je getrouwd bent. Maar die uh, vrienden, die vrienden van meneer Van Bergen... Die hebben dat zo gestuurd. Ik denk, om mij niet te passeren, hebben ze mijn naam erbij gezet. Want Omdat heeft ik u Mag laatste ik... tijd... mevrouw mevrouw van, van Bergen dus tijdens zijn ziek zijn in huis was. Ja, maar even vragen nu. Want heeft u wel een liefdesrelatie met meneer Martien Van Bergen? Nee, nee, nee, helemaal niet. Gewoon platonisch. Ja. Wat ja. suf van die vrienden. Maar dat kaartje werd gevonden voor meneer, mevrouw en meneer Van Bergen. En toen? Um, en toen komt die meneer, de meneer, die kwam binnen. En toen zegt hij, ja, dat is zeker, zegt hij... Uh, u woont samen. Het staat op, de, op het briefje. Uh, de, Martin en Rosalina van Bergen. Ik zeg, nee, dat is er zo gewoon opgezet. Ik zeg, want dit zoals het hier staat... dan zouden zelfs getrouwd zijn eigenlijk. Ja. Ik zeg, dat is absoluut niet van toepassing. Ik zeg, we zijn gewoon hele goede vrienden. Ik ben jaren en jarenlang niet bij meneer van Bergen geweest. Helemaal ja. niet. En uh, meneer van Bergen, die, had dus, uh, en... uh, die was bevriend met, uh, ja. met maar was dat? Ik ga u even ja, onderbreken, is... maar was dat voldoende? Dus hebben ze op basis van dat kaartje besloten... U... Nee, ze hebben dus mijn vragen Of waren er, bekeken, er nog we meer dingen? Ze hebben dus drieënhalf uur een onderhoud met ons gehad. Drieënhalf en uur? En dat was allemaal uur. opgeschreven. Ja. En uh, uh, waar we naartoe gingen in het weekend en of op vakantie waren geweest... en hoe we de kerstkaarten ja. verstuurden, et cetera, et cetera. Hoe vond u dat, drieënhalf uur lang ondervraagd worden... Wat zegt u? Hoe vond u dat? Hoe voelde dat om drie en een half uur lang ondervraagd te worden? Ja, het is dus zo. Ik ben van, het, van school uit ben ik gewend om veel te moeten luisteren en dan te antwoorden. Maar meniggeen, <laughs> menige ja, mensen die al wat ouder worden, die zouden er niet op hebben kunnen brengen. Ja. Kijk, en uh, uh, het was dus, uh, ja, het, uh, omdat het reëel was en het kwam eerlijk van ons uit, gaf het mij een gevoel van, ja, ik heb mijn best goed gedaan en... Uh, dit moet goed overkomen. Ja, en nu. En bij meneer en nu... Van Bergen, was dat precies hetzelfde zo. Oké, okay. mevrouw Roselia, nu heeft u allebei, uh, moet u dat geld terugbetalen, 7000 euro, en een boete van 750 euro? Ja. Dat gaat, u zich, gaat u zich daarbij neerleggen? Of gaat u... Nee, juist niet. Nou, Wat gaat wij u doen. juist dat En doen we alle moeite dus om dus, uh, uh, dit te verzachten, of uh, althans, uh, yeah, ongedaan te maken. Want dat is. Uh, ja. ja, juridisch is het eigenlijk niet juist. Okay. Ik, heb dus, uh, ik zeg dus ook tegen meneer Van Bergen en ook tegen andere mensen, en ik heb ook tegen hun gezegd, ik zeg vanaf nu ga ik niemand en niemand nog een keer helpen. Precies, dat Want was mijn laatste vraag. Gaat u nog helpen? Ja, nooit meer. En nu is dat er niemand die voor meneer Van Bergen zorgt? Dat heb ik echt tegen die mensen gezegd. Ik ja. zeg het is Mevrouw afgelopen. Roseline, is er en nu ik... niemand meer die voor meneer Van Bergen zorgt? Er is uh, momenteel, uh, ja, heeft dus hulp van de zorg, dus voor de poetsen en die dingen dus. Oké. Okay. En voor de rest uh, moet meneer Van Bergen het zelf doen. Goed. Ik ben dus vier dagen in, in Venraai op zijn minst. <laughs> en uh, ja, dus uh, nou. enkele dagen kom ik dan hier. Maar uh, daar kan meneer Van Bergen zich dus niet de hele week op, uh, op uh, nee. roepen. Nou, dank u wel dat u het wil uitleggen. En ik hoop dat het u lukt. Dat het u lukt om, uh, ja, om het geld terug te krijgen. En om de boete ongedaan ja. te maken. Dank u wel. Mevrouw Roselina, in de bus van lijn 1 hier in Den Bosch zit Jan Romme... directeur, ouderenombudsman. Ja, we, we, hebben nu gehoord, we hebben nu gehoord hoe dat in de praktijk in ieder geval is gegaan... bij Martien van Bergen en zijn vriendin slash verzorgster. Ja. Wat is nou precies het probleem? Nou, het grote probleem is dat de regels zijn heel erg onduidelijk. De regels spreken dat je 50% van de tijd... als je meer dan 50% van de tijd samen bent... Um, dat je een overtreding bent. En als je um, één huishouden vormt, wat is 50%? 50% over één uur, 50% over één jaar. Um, uh, er is geen, geen tijd aan verbonden, dus dat, dat maakt het heel erg onduidelijk. Wat is het vormen van één huishouden? Is dat uh, eten uh, van één maaltijd samen of het drinken van een kopje koffie samen? Um, die regels zijn volstrekt onduidelijk... En als regels uh, onduidelijk zijn, uh, is dat heel moeilijk voor ouderen om zich daaraan te houden. Want ouderen houden zich over het algemeen heel graag aan de wet. Maar zodra die regels onduidelijk zijn, ja, kunnen ze zich daar niet goed aan houden. En we hebben keer op keer gevraagd uh, van maakt die regels uh, duidelijker. Uh, Want hij heeft zich gevraagd aan de SVB. Uh, aan, aan de, de, de SVB. Uh, en we hebben het ook aan de politiek uh, gevraagd, aan de staatssecretaris... Die zou nu voor deze zomer zou ze met een oplossing komen. Zou ze het duidelijker maken. Helaas is dat niet, niet gebeurd. Waardoor ouderen uh, nog langer in angst moeten leven. Want dat doen ze op het ogenblik. Uh, ze hebben een beeld, eigenlijk, uh, ja, een beeld van de Tweede Wereldoorlog. Dat er plotseling iemand van de gestapel voor een deur staat. Die zomaar een huis mag binnendringen. En zomaar een badkamer mag binnendringen. En zomaar een slaapkamer mag binnendringen. En dat zijn eigenlijk uh, ja, onmenselijke toestanden en ook heel onwenselijke toestanden. Ja. En dan zou je kunnen denken als mensen in plaats van zo in de angst te leven... kunnen die ouders toch de telefoon oppakken en bellen naar de SVB en vragen... jongens, uh, dit is er aan de hand, een vriend van mij is ziek, ik zorg voor hem... ik woon vier dagen in de week, bij hem, ik kook voor hem... Uh, val ik nu onder samenwonen of niet? Ze kunnen toch om die helderheid vragen bij de SVB? Ja. Dat kunnen ze doen, dat hebben wij zelf ook geprobeerd, uh, een aantal keren... maar we hebben die helderheid gewoon niet gekregen. We zijn verwezen naar de, naar de regeltjes die er, die er staan. Uh, en dat zijn dus de twee regeltjes van niet meer dan 50% uh, samen zijn. Uh, en uh, het vormen van één huishouden. Ja, en daar ben je gewoon eigenlijk weer terug langsaf. Want zij weten het eigenlijk ook niet precies. Ja, en dat hebben ze u ook laten weten. Want u heeft verschillende medewerkers gebeld. Uh, wij, van ons uit, hebben verschillende medewerkers naar de SVB ja, uh, gebeld. Ja. Uh, en keer op keer kregen ze hetzelfde... Ja. Vage, onduidelijke antwoord. Nou dacht ik bij samenwonen, toen ik da dat las, dacht ik nog... van, oh, dat is als je met iemand een liefdesrelatie hebt. Maar dat is dus niet zo. Dat is dus niet zo. En dat is eigenlijk ook zo wrang en zonde... van goed bedoelende mensen die andere mensen willen helpen. En door de situatie gedwongen moeten die mensen wat langer in dat huis zijn... daar zelfs ook slapen. Ja, uh, die mensen ga je dus absoluut niet uh, motiveren om dat nog langer te doen, wat de, uh, ook ja. uh, mevrouw Van Oepergen heeft. Maar als je dit zo stelt, hè, en in het geval van Martien uh, van, van Bergen, het verhaal dat we net hebben gehoord, dat hij, hij ziek, een vriendin van hem, geen liefdesrelatie, Rosalina zorgt voor hem, en uiteindelijk zegt de SVB, maar jullie wonen samen. Nou, dat, dat is heel naar. Maar ik kan me toch wel voorstellen in de praktijk dat er ook genoeg ouderen zijn die denken, nou ja, ik ben 70, trouwen doe ik toch niet meer, en officieel samenwonen ook niet. Maar intussen wel een huishouden voor een relatie hebben met iemand. Ja. Samen op vakantie gaan, vaak bij elkaar slapen. Dus ja, dan weten die mensen wel dat ze eigenlijk wel samenwonen. Kijk, dat er fraude uh, is, dat is duidelijk. En daar zijn wij ook uh, falikant op tegen. Uh, um, maar um, als die regels niet duidelijk zijn... dan weet men ook niet wanneer men over de streep gaat. Ik heb al gezegd, ouderen houden ze graag aan de wet. Ja. Uh, als die regels duidelijk zijn... En als je dan over de scheef gaat, dan moet je beboet worden, vinden wij ook. Maar dat is op het ogenblik niet het geval. En de foute mensen worden beboet, en dat is heel kwalijk en zielig ook voor deze mensen. En wat zou je dan willen? Want die duidelijkheid zou er dan moeten komen, bijvoorbeeld van... Uh, als je zegt 50% van de tijd samen, 50% in een jaar, in een week. Dat is één. Wat nog meer? Nou ja, kijk, wij hebben uh, samen met, uh, met de nationale ombudsman, in Brenningmeijzer... hebben wij een Kamercommissie, uh, uh, uh, hebben wij een gesprek gehad. En wat wij vanuit Oude Ombudsman hebben voorgesteld, maakt die regels klip, klaar en helder. Ja. En wat ons betreft zou het heel erg helder zijn dat als er sprake is van twee huizen, dat als de, e de ene partij en de andere partij allebei een huis hebben en dat ook aanhouden, dat er geen sprake is van samenwoning. Je zou ik wel gek zijn. Ja. Dus bij een latrelatie. Is het geen samenwoning? Is het geen samenwoning? Hier zou ik wel gek zijn om een tweede huis erop na te houden. Want de kosten voor zijn huis is vele malen groter dan het voordeel dat het behalen ja. is. En de regels zoals ze nu zijn, als je allebei het feit dat je allebei een eigen huis hebt, maakt niet uit. Maakt niet uit, nee. nee. Nou heeft Jetta Kleinsma, de staatssecretaris Sociale Zaken, die, heeft aangegeven dat, die had aangegeven dat ze voor het zomerreces meer duidelijkheid zou verschaffen... Omtrent die vage regels van de SVB. Uh, wij hebben gebeld vanochtend om te kijken hoe het daarvoor ja, staat. En ben zij, heeft, nou ja, zij heeft vanochtend gezegd... na het zomerreces kom ik okay. met antwoorden. Heeft dat zij... betekent nog langer onduidelijkheid. Ja, en dat is, dat is gewoon heel erg zielig voor ouderen. Want die leven echt in angst. He, uh... Ben ik hier te lang? Kan ik die meneer of mevrouw nog wel uh, verzorgen? Moet ik niet snel weg zijn? Staat er straks een inspecteur voor, uh, voor mijn deur die zomaar naar binnen kan vallen? Ja, uh, uh, ja dat, dat, is gewoon, dat zijn eigenlijk angsttrauma's uit de Tweede Wereldoorlog die weer terugkomen. Aan de telefoon Hans Zegveld. Goedemorgen. Goedemorgen mevrouw, met uh, Hans Zegveld in Nijmegen. Uh, ik las in januari een stuk van Erika Verdegaal in de NRC. En toen ben ik eens wat onderzoek gaan doen. Ik heb de AMBO gebeld die verwees me naar de SVB... En die vertelde dat er drie aanleidingen zijn voor een huisverzoek. Namelijk buurtonderzoek door de sociale recherche. Dat gaat onder uh, dat gaat een steekproef. Ze pakken dan een wijk of een postcodegebied en kijken naar de demografische opbouw. Daar vissen ze dan de 65 plus of uit. Of <coughs> uit een dossier op grond van de vermoeden van samenwonen dat bij de SOB zelf ligt. Of een anonieme tip. Dus mensen kunnen elkaar aangeven. Ja, verklicken. En dat formulier zit onder de site... Um, wetenhootsit.nl. En daar heb ik zelfs zo, dat vind ik erg laakbaar overigens, dus dat dat kan. Uh, de rechercheurs zijn verplicht om te zeggen wat de aanleiding is voor het bezoek. Dus ja. dossieronderzoek, steekproefonderzoek of een anonieme tip ja, die anoniem blijft. Ook vind ik dat uh, punt wat die meneer zegt over uh, dat bij een dat er niet gesproken mag worden over samenwonen, vind ik uitstekend. Alleen de vraag is of de SVB dit ook accepteert. Ja. Maar even terug, hè, want u geeft een opzomming van die drie... u heeft het onderzocht, dat zijn de drie regels... Uh, dus vanuit dossieronderzoek of uh, de buurt die iets zegt... of iemand die anoniem belt. En de recherche moet dat aangeven. Maar wat, wat is precies uw punt? De recherche geeft het in de praktijk niet aan? Uh, de recherche... Um, de, de mensen laten zich vaak intimideren... Ja. Um, do, door het feit van, um, ja, dat er twee rechercheurs voor de deur staan... En zeggen van ja, um, u pleegt fraude of wat dan ook. Oké. Okay. En um, dan zegt dus de SVB ja, die regisseurs moeten vertellen wat de reden is van het huisbezoek. Of ja. een steekproef. Maar of meneer, een meneer, betip... meneer Zegveld, om het even voor mij duidelijk te krijgen. Het is goed, ze staan voor mij voor de deur en ik vraag het. En dan zeggen ze, we doen een steekproef. En dan? En dan, uh, ja, moet je, dan krijg je dus het grote moment van het dilemma. Als ik ze niet binnenlaat, dan kan ik mijn uitkering kwijtraken. En als ik ze wel binnenlaat, uh, wat gaan ze dan doen? Want er is nog iets wat ik wou zeggen. Zijn die svb regisseurs wel svb regisseurs en geen criminelen? Nu snap dat ik u echt nog. niet meer. En toen heb ik dus gevraagd aan die SVB-man... stel bijvoorbeeld, ik heb twijfel over de, over de identiteit van die mensen die bij mij aan de deur staan. Ik kan de deur dicht doen, ja. dan denk ik, dan raak ik mijn uitkering kwijt. Ja, maar zegt u daarmee, meneer Zegveld, even om het helder te krijgen. Zegt u nou, daarmee... Dat, um, dat, Ogenblikje, meneer Zegveld, ik wil dat... even wat vragen. Zegt u, de ouderen moeten durven te vragen... laat even zien of je medewerker bent van de SVB of niet. Laat een kaartje zien in uh, ja. identiteitsbewijs. Nee, ik denk dat de hele benadering moet gaan veranderen. Want uh, zoals die meneer al zei, veel mensen... Uh, ja, ik ben zelf uh, in de zestig, maar er zijn ook mensen van tachtig... en die raken snel geïntimideerd door verhalen uit de Tweede Wereldoorlog... en zullen niet meer weten wat ze moeten doen. Oké, okay. dank u wel, dus meneer Zegveld. Benadering, de benadering van de SVB moet gewoon gaan veranderen. Heel goed, dank u wel. Ja, en vragen om een identiteitskaart. Waar bent u van als iemand voor de deur staat? Dat geldt natuurlijk uh, ik voor ik iedereen. Natuurlijk mag u daarop aan... reageren. Jan Rommel, directeur, Ombudsman. Aan, aan toevoegen. Uh, Eerst plaats, ik hoor twee dingen zeggen. De, de basis waarop dat, dat um, uh, ja, wordt binnengevallen eigenlijk bij mensen... Is in de, blijkt in de praktijk uitermate mager. Maar ik wil ook aan de ouderen zeggen... Van als er een inspecteur voor de deur staat. Natuurlijk, vraag je eerst om identificatie. Maar ze hoeven die meneer of die meneer, of mevrouwen niet binnen te laten. als ze dat niet willen. Ja, maar dat weten vaak de ouderen niet. Dus ze voelen zich geïntimideerd. Ja. en laten deze mensen toch binnen. En die mensen zouden ook nog eens een keertje inderdaad oplichters kunnen zijn. Ja. Daar moeten we ook nog mee oppassen. En um, nu, zegt, nu heeft u als oudere ombudsman. de mensen opgeroepen om bezwaar te maken. Ja. Waarom? Nou, als je geen bezwaar maakt en je krijgt een boete, dan heb je erg helemaal geen rechten meer. Je moet echt binnen zes weken moet je een bezwaar maken. Um, dat, uh, dat zorgt er in ieder geval voor dat de zaak echt weer opnieuw onderzocht moet worden, dat het grondig bekeken moet worden. Zorgt er ook voor een vertraging van van zes à negen maanden. En het is natuurlijk nu heel erg belangrijk... nu dat de staatssecretaris uh, uh, hopelijk met een verduidelijking komt. En want dan kan wellicht uh, binnen die periode... en als je ook al een boete hebt gekregen... kunnen die zaken terug worden gedraaid. Dus we uh, raden iedereen aan... als er een boete is opgelegd en je bent er niet mee eens... maak een bezwaar uh, en dien een bezwaarschrift in... ...te downloaden op onze uh, uh, site. Wij konden hem niet vinden. We hebben het geprobeerd. Hij is er gisteren heel laat uh, op. Ah, dus wij waren gewoon te vroeg. U was te vroeg. Ja. U was weer te snel. Maar nou komt u met... Uh, u heeft trouwens een leuke website. Uh, u als, als oudere ombudsman. Maar die wel. website. En daar kunnen ouderen gaan downloaden. Het, het bezwaarschrift en invullen. En uh, weer terug mailen, et cetera. Terwijl we al heel lang... Constante discussie hebben... dat die hele bureaucratie, online bureaucratie... dat dat niet werkt voor ouderen. Dat heel veel ouderen helemaal niet met computers om kunnen gaan. En dan komt u uitgerekend als oudere ombudsman... met ook weer... digitaal downloaden van een bezwaarschrift. Nou ja, kijk, we doen allebei. We hebben een callcenter... met hele aardige uh, kundige mensen... Uh, en ze hoeven maar te bellen naar ons uh, en ze krijgen dat uh, toegestuurd. En als men hulp nodig heeft bij het invullen daarvan, dan willen we daar ook uiteraard uh, behulpzaam in zijn. Met name bij de jongere ouderen zie je dat ze wel al aan de computer zijn en daar is het heel erg handig voor. Ja, en anders maar kunnen wij, ze bellen. Alles kunnen, anders kunnen ze gewoon bellen. Ja, heeft u. En u houdt bij hoeveel bezwaarschriften er worden gedownload, hoeveel gebeld wordt? We houden alle gegevens ja. bij van alle. En heeft u al cijfers? Um, op dit moment nog niet, want, het staat oh ja, er want hij, hij staat er nog maar net op. Ik heb niet. Ik, kijk, ik heb zo'n topredactie. Dus hij gewoon zit er bovenop. Goed. Uh, Paul die mailt het volgende: als de ouderen nog ieder een eigen huis hebben, al of niet gedwongen, dan kunnen ze nooit een gemeenschappelijk huishouden hebben. Zo simpel is het. Al het andere is een schande. Wees blij dat de ouderen elkaar steunen en minder eenzaam zijn. Harry Boertien die twittert: de samenwoonpolitie van de SVB schandalig. En Tjark Reininga die twittert: Een oud probleem is dat SVB en andere uitkeringsinstanties hun opvattingen aanpassen zonder dat duidelijk te melden. Terug naar die SVB gaat u terug naar de SVB. Gaat u een? Gaat u? Hè, wat zeg ik dat onhandig? Gaat u een beroep ertegen? Nou ja, kijk, we hebben wij staan dit. Deze mensen staan wij op alle manier, mogelijke manieren bij. Uh, ook met een advocaat, we gaan zeker uh, in beroep. Ik heb zelf uh, met de directeur van de, van de SPB persoonlijk gesproken... om te vragen of zij iets kon doen aan deze, aan deze zaak. Um, nou, ze heeft iets gedaan. Ze heeft een, uh, een paar honderd euro eraf gehaald. Maar dat is natuurlijk niet wat ik bedoelde. Want ik wilde natuurlijk dat. Een paar honderd ik, euro van de boete eraf gehaald. Af, afgehaald, maar dat zet dus absoluut geen zoden aan de dijk. Want he, uh, op een bedrag van 7000 euro, 200 euro uh, korting. Ja, daar hebben we het natuurlijk niet over. We, we willen eigenlijk dat deze zaak van tafel gaat. En we hebben deze mevrouw hier gehoord. Het is eigenlijk een schandalige zaak. En nogmaals, wij vinden het heel erg uh, kwalijk omdat nou juist de politiek heel erg oproept voor mensen om andere oudere mensen te helpen. We hebben veel meer mantelzorgers nodig. Uh, en als dit nou belemmert voor mensen om de anderen te helpen, dan is dat toch wel heel erg naar. Meneer Van den Heuvel hangt aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, ja. goedemorgen. Nou, ik heb in 2008 een explosie gehad bij mij op het schip. En ik was dus uh, zo ver verbrand dat ze zeiden van nou, als hij het haalt, dan uh, hij is niet mazzel. Ik heb het gehaald, dat hoort u. Gelukkig. En uh, toen heeft een vriendin, die heeft mij dus uh, erdoor gesleept. Ja? Ja. Uh, ik woon in Friesland, zij woont in Renken, naast de deur. Hè? Maar die heeft mij erdoor gesleept, die heeft mij verzorgd met, met de thuiszorg samen, verbinden enzovoort. Daarna uh, zijn we weer uit elkaar gegaan. En op uh, een gegeven moment begon de, de betreffende dame te dementeren. Uh, ik heb daar dus drie jaar voor gezorgd als mantelzorger. Maar als je dan dit soort figuren van de SVB over de vloer kijkt, dan, ga je dan woon je samen. Nou, sorry, maar dan uh, schikt dat iedereen af ja. om nog mantelzorg te gaan verlenen. Ja. En ja, hoe, wat ze zo graag willen daarin bij Ja, haar. meneer van der maar... Heuvel. Hufters. Meneer van der Heuvel heeft een ja. vraag voor u. En wat is er tussen de SVB en u gebeurd? Want hebben u en uw vriendin wel een boete gekregen, of zijn jullie gewoon nee. ontsnapt aan de uh, aan de controle? Nog niet. Maar mijn tandenborstel stond wel bij haar op de wastafel in de badkamer. Nou, dat is wel dat, heel als intiem. Je dat, als je ze dan over de vloer krijgt, dan ben je de sigaar. Ja, want zo zijn de heren. Sorry, ik verstond het laatste niet. Nog een keer alsjeblieft? Ik hey, zeg, mijn tandenborstel stond wel bij haar in de badkamer op de wastafel. En als je dan deze heren over de vloer krijgt, ja, dan zeggen ze, oh, u woont samen. Ja. Nou, sorry, maar ik heb voor dit soort mensen geen goed woord over. Ja? Dank u dat, wel. Dat, dat, dat lijkt helemaal nergens op. Dank u wel. Goed, dus we horen nu nog... Ja. Er zijn dus ouderen die inderdaad vaker voor elkaar zorgen. Ja. En u had gelijk, zich terecht zorgen maken. Ja, ze maken zich ernstige zorgen. En, en we moeten natuurlijk niet uh, uh, uh, straks een, een land krijgen waarbij mensen niet meer voor elkaar willen zorgen. En dat kan nooit de bedoeling zijn. En ik heb ook Kamerleden gehoord die zeggen: Ja, dit was eigenlijk nooit de bedoeling van de wet. Het is echt fout uitgepakt. Ja. Dus er moet snel iets veranderen. Nou, Jutta Kleins, maar die heeft de staatssecretaris sociale zaken heeft aangegeven. Voor 1 september komt er meer. komt zijn met een brief waarin meer duidelijkheid moet komen. Ik ben heel benieuwd. Gaat u dit, kunt u tips geven aan de SVB? Bent u met ze in gesprek? op basis van de telefoontjes die u krijgt van de ouderen... van nou ja, hou hier rekening mee of hou hier rekening mee? Nou, uh, uh, ja, ik zou in ieder geval... Um, de inspecteur zou ik gewoon niet binnenlaten. Uh, dat is mijn uh, tip aan de, aan de ouderen. Want uh, dan word je wel uh, op hun kantoor uitgenodigd. Heb je, heb je in ieder geval eventjes tijd om na te denken over je Ja, cyclo's. maar of je die controleurs wel of niet binnenlaat, daarmee worden de regels niet duidelijker? Nee, die regels moeten op, op, uh, natuurlijk duidelijker. En ja, wat, wij, uh, wat ik al genoemd heb, is dat uh, mijn suggestie uh, aan de politiek is... Uh, doe het simpel, twee huizen, uh, twee AOW's, één huis, uh, één uh, bij elkaar geraapt AOW. Ja, en wat verwacht u van Jette Kleinsma? Is er nog iets concreets wat u nou, van haar Wij vraagt? hopen, wij hopen dat, ze met, uh, dat ze ons voorstel overneemt. Of in ieder geval met een voorstel komt dat net zo helder is... als het voorstel waarmee wij zijn gekomen. Dat okay. hopen we. Heel goed. Nog even voor de mensen die luisteren, wellicht luisteren en denken van... ik maak me zorgen of ik heb al een boete gekregen en die is onterecht. Kunt u even het telefoonnummer noemen alstublieft. Ja, heel makkelijk telefoonnummer. 0900 60 80 100. En de mensen die een computer hebben: www.ouderenombudsman.nl. En op www.ouderenombudsman.nl kunnen ze ook downloaden het bezwaarschrift, mochten ze bezwaar willen maken. Precies. Dank u wel. En gefeliciteerd met de. Eén jaar bestaan. Dank u wel. Dit was het alweer voor vandaag. Lijn 1. Wij gaan genieten en wij is de lieve techniek. Mijn lieve redacteuren, eindredactie. Allemaal gaan we genieten van een fijn weekend. U ook. Heeft u nou zin dat wij volgende week bij u op bezoek komen? Om eens aandacht te besteden aan dat wat bij u gebeurt. Laat het ons weten. Dit was Lijn 1. Tot volgende week. Middag kwart over twaalf in de peftribune een lang interview met Pieter van der Hoogenband. Ik ben altijd goed geweest in het scheiden de hoofdzaken van de bijzaken. Met name je kinderen, dat is toch wel een hele grote hoofdzaak. Over zijn carrière en zijn inzet voor de jeugd-Olympische Spelen. oud eu correspondent Paul Snijder over het Brusselse mediacircus. Men wil proberen te komen tot een geleidelijke integratie van de Europese verschillende culturen. Een opdracht die zonder weerga is in de geschiedenis. En ook nog Michael Bovert, Kastie kijken en de nieuwe rubriek Tune Toppers. Zondag vanaf kwart over twaalf, de perstribune, op Radio 1, het nieuws van alle kanten.